De stad is hard. De stad is van steen. De stad is niet altijd goed voor mij geweest. Maar hier kan ik ten minste anoniem zijn. Hier kan ik mijzelf. Laten zien. Calzada, calzado. José, chaussure. De straat is een schoen. En wie hem pakt, trekt hem aan. De stad is een tuin. De stad is vuil. De stad ...wordt door iedereen gebruikt. Hier kan ik mezelf zijn. Hier ben ik vrij. Tuin, town, jardin, Jordaan. Zie de bloemen in de straatnaamborden staan. En pluk de dag, pluk de dag. De stad is een poort, de stad is een sluis... In het stadsgewoel voel ik mij thuis. Alles beweegt, alles gaat door. Het asfalt volgt het karrespoor. Carousel, carillon, carré, in het rond. Maak het mee in de stad. De stad heeft een hart. De stad is getekend, de stad is berekend. De stad is een staat van verlichting. De horizon hangt hier boven je hoofd. De begrenzing ligt hier in de goot. Kapitaal, kapitool, chapitre, chapeau. Elke stad kent hetzelfde patroon. De wereld is niet groot. De wereld Wordt niet groter. De wereld is niet groot genoeg. Het is da-da, da dada, dada, dada, dada.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 Stort de horde zich op schappen koude kak, tossend trekt de massa voor een aflaat naar de kassa. Vrede is de aanvalskreet. Ik schraap mijn keel en fluister: Hé, hey, jullie zijn mooi, o speling der natuur, ode aan het leven. Ik fluister, luister.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 Mensen fluisteren. Het is dada, dada, dada, dada. Dada, dada, dada, da Het is dada, dada, dada, dada. Zo fleurs zijn in absurdia. Geschaduwd door de dunkpolitie. Ondervraagd over mijn gefluister in het openbaar. Antwoord ik... Dat ik hardop repeteer. Als souffleur mijn teksten leer. Van de leugendetector mag ik gaan. Ik ben het oog van de naald. Speel gedoogd niet. Immuun voor de gie. Ik ben wat ik doe. Bestuiter het circuit. Op het vleesplein. Maar ze, in de asfaltwoestijn. Maar ze horen me niet. Ze horen me niet. Als ik fluister. Hé, hey, jullie zijn mooi, o speling der natuur, stap eens uit je kooi. Ik fluister, befluister, gezichten in de plooi. Alles kan ontdooien, smelt is voor elkaar, maar ze horen me niet, ze vinden me raar. Een enge mensen fluisteraar, het is dada, dada, dada, dada, dada, dada, dada. -da, da -da. Het is da-da, da-da, da, -da, da, -da, da, -da, -da zo zijn, in absurdia. ja. Oh. I